Nou ja, dan moet je gewoon op de fiets. Ja, ik blijf op de fiets we de trein komen natuurlijk. maar omdat sommige mensen dus veertien doorlaatbewijzen kregen en maar een auto hadden, dacht ik, nou, laten we ook even aangeven dat er in deze hectiek... ook een paar dingen goed gegaan zijn. Mensen die geen auto hebben, hebben in ieder geval geen doorbewijs laten. Nee, nee, dat is toch goed. Nou ja, gelukkig hoor. Nee, het zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon wel hun doorlaatbewijs hebben gekregen, soms wat ja. later dan verwacht, dan aangekondigd heeft ook te maken met het feit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 by only metal what a ball. right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 ja, ik Oh, oké, okay, zo. Ja. ja, ik heb wel zulke foto's ook voorbij zien komen als je dat bedoelt. De ja. vorm bedoel je, ja, Rolf. Ja, ja, en ik dacht, nou, ik, ben jij uh, vooruitlopend op uh, alle veranderingen ook uh, een met metamorfose ondergaan? Of? Ah, dat vind ik altijd zo leuk dat dat gevraagd wordt. Aan... aan, aan, aan, aan, aan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 Ja, uh, we kunnen natuurlijk wel zeggen dat uh, Jesse Klaver, de fractieleider van GroenLinks, de lijsttrekker, uh, een zeer vooruitziende blik had. Want die maakte zelfs wel posters met een gezamenlijke naam. En dan ook nog D66 erbij. Uh. Ja, ja, zo ook weer naar kijken. Nou ja, maar dat is wat ik dus zeg. Het is, het is al langer een idee. Het is niet per se nu uh, met de verkiezingen, of met, met de formatie zo dat we uh, graag willen samenwerken. Volgens mij heeft Jesse Klaver.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 Uh, qua, qua stemmen niet. Het is niet zo dat wij bij GroenLinks vandaag kunnen stemmen over, over deze visie. Dat heeft te maken met onze statuten. Dat, dat, dat kon gewoon niet op die termijn worden ge, geregeld. Wel uiteindelijk met vervolgstap dat om een regeerakkoord. Dan moeten wij er wel over stemmen. Maar vandaag kun je bij, de, bij GroenLinks kun je wel een gesprek gaan met onder andere Jesse Klaver uh, met, uh, en met Corinne Ellemeet, uh, de, de, de voorzitter.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 We praten natuurlijk al langer met elkaar. We hebben het ook wel vaker over dit soort ideeën gehad. We werken in principe ook al heel erg goed samen. We zitten samen in een coalitie. Uh, en uh, eerlijk is eerlijk. Mike en ik bellen elkaar ook wel eens een keertje. Want we zijn ook gewoon mensen. Uh, ja. we, we praten ook gewoon met elkaar. Dus die samenwerking tussen, tussen in dit geval uh, uh, ons twee. Uh, en de rest dan, uh, van de, de achterban. Die, zit, die, die, die is er natuurlijk al wel een beetje. Maar of die uh, verder handen en voeten gaat krijgen. Ja, uh, ik heb geen glazen bol waar ik in kan kijken. Maar nou, ik ga het niet uit. Dat begrijp ik. Ja, en dan zouden we uh, heel flauw natuurlijk ook over de poppetjes kunnen gaan praten. Maar ik probeer me, me in te houden. Uh, dus dat ga ik niet doen. Um, jullie zeggen, je werkt al heel veel samen met de Partij van Arbeid. Ook hier in, uh, in, uh, in Zandvoort. Ja, en ook met, met, met, met bijvoorbeeld D66. Uh, ja. d d die ligt natuurlijk ook in ons lengte. Het CDA. Eigenlijk werken we nu in de coalitie natuurlijk samen met alle partijen die daarin zijn vertegenwoordigd. Dat zijn er nogal wat. Ja. Um,